In een huisje vol met dromen, zoekend naar die ene klik. Met een hart vol van verlangen, vaak is het niet mijzelf en ik. Er zijn momenten vol van spanning, wanneer een keuze wordt gemaakt. Wie blijft er, wie moet gaan, het is de liefde die hieraan. Vreemde vrienden worden Met een lach en met een traan In een huis vol nieuwe kansen En soms een stapje verder die.